1 uur door Almegens met het NOS-journaal. De NAVO neemt bij de handhaving van het vliegverbod boven Libië... het commando over van de Verenigde Staten. De 28 NAVO-lidstaten bereikten daarover afgelopen avond een akkoord. Zijn NAVO-topman Rasmussen. Het gaat vooralsnog alleen om handhaving van het vliegverbod... om burgers in Libië te beschermen... niet om het bombarderen van doelen op de grond. De verantwoordelijkheid daarvoor blijft voorlopig bij de internationale coalitie.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 Eerder wilde de oliestaat alleen humanitaire hulp sturen. Qatar was tot nu toe het enige Arabische land dat met vliegtuigen meedoet aan de actie. Kuwait en Jordanië leveren een logistieke bijdrage. Strafbare feiten waar zes jaar cel of meer op staat... mogen in de toekomst niet alleen meer bestraft worden met een taakstraf. En zulke straffen mogen ook niet meer worden opgelegd... aan mensen die binnen vijf jaar twee keer een soort gelijk misdrijf plegen. De Tweede Kamer is het eens met een voorstel van het kabinet waarin dat wordt geregeld. Een deel van de oppositie vindt de verandering niet nodig. Volgens die partijen komt het in de praktijk helemaal niet zo vaak voor dat rechters taakstraffen opleggen bij ernstige misdrijven. Johan Cruijff en het bestuur van Ajax staan lijnrecht tegenover elkaar. Cruijff eist als leider van de technische werkgroep de totale regie bij de voetbalclub. Maar bestuur en directie willen het personeelsbeleid niet uit handen geven. Cruijff zei dat hij de opstelling van de Ajax-leiding onvoorstelbaar, onacceptabel en onbegrijpelijk vindt. En gaat wel door met zijn opdracht om het technisch beleid bij Ajax te hervormen. Het weer, vanaf kans op mist en het koelt af tot de graad of 3. Overdag eerst nog vrij zonnig, later bewolking. Het wordt 8 graden op de Wadden en 16 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Laten we doorpraten met u over concoursen, wedstrijden. Wat voor wedstrijden dan ook, niet per se alleen in de muziek. Het kan overal in zijn. Iedereen houdt natuurlijk wel van een spelletje. U kunt erover bellen met 0800-1121. Ik kan nog melden dat dat liefst concours... Uh, dat daar geen Nederlanders aan meedoen. Misschien wel goed om nog even te melden. Het zijn allemaal nou, Taiwanese, Bulgaren, Zuid-Koreanen... Russen, Oekraïners, Japanners... Een Est zit erbij. Iemand uit China, eentje maar. Nou, Kroatië ook nog. Maar uh, van ver weg, dus ik weet niet of dat iets zegt. Nou, de Nederlanders die wel meededen aan de voorrondes... die zijn eruit gedonderd, om zo oneerbiedig te zeggen. Uh, volgende week uh, de kwartfinales en de finale rondes... één voor piano solo en één voor piano met orkest... zijn op 8 en 9 april in Utrecht, Vredenburg-Leidse Rijn... Er staat overigens iets van meer dan 60.000 euro prijzengeld op het spel. En vooral als je een prijs wint in dat Liest-concours, dan krijg je enorme ondersteuning bij het ontwikkelen van je carrière. En dat is voor de jonge pianisten die de wereld moeten gaan veroveren, wel ongelooflijk belangrijk. En dat daar, daarin onderscheidt dat Liest-concours zich ook in uh, uh, ja, grote mate van een heleboel andere concoursen. Dan moet je toch daarna ook weer. Dan zijn de volgende dag gewoon weer op straat, dan moet je het weer zelf doen. Kijk, dat is ook leuk. Dan ben je de winnaar de ene dag. Misschien is dat wel het verhaal dat er te vertellen valt... over concoursen en wedstrijden. En de volgende dag ja, de volgende dag, dan moet je gewoon weer opnieuw beginnen. Gewoon weer aan het werk. Ik kom vroeger helemaal niet tegen mijn verlies. Echt helemaal niet. Als jongetje bedoel ik dan, hè, van vier, vijf. En mijn dochter schept er nog steeds een heel groot genoeg in... als ik dat verhaal nog eens vertel. Met, met mens erg je niet... Als ik dan verloor, wat natuurlijk toch wel heel vaak gebeurde... dat ik dan zo kwaad werd, echt gewoon zo driftig... dat ik een waas voor mijn ogen kreeg. En met één grote, als het echt verloren was natuurlijk... één grote klap, het hele bord plus poppetjes van tafel veegde. Echt mepte. Nou, dat was niet best. Maar wat nog veel erger was... was dat ik daarover dus vervolgens werd uitgelachen. Door mijn eigen broer en zus. Die ouder waren dan ik. En dat, dat je uitgelachen werd dat was zo mogelijk nog erger dan verlies. Dus dan heb ik mij heel snel dat aangeleerd om tegen mijn verlies te kunnen. Nou ja, het heeft, ik weet het, het begot niet meer hoe lang dat gebeurd, geduurd heeft, die fase. Het kan misschien wel een paar weken zijn of een jaar, maar ik heb het afgeleerd. Ik vind dat ik zelf heel goed tegen mijn verlies kan, maar misschien heb ik daar wel iets mee verloren. Dat, wie zal dat zeggen? Goed, 0800-1121, dat is het telefoonnummer waarop u kunt bellen. Met verhalen over uh, wedstrijden en concoursen en competitiedrang. Wat is dat toch in de mens? Is het iets wat u goed vindt waar u van houdt? Heeft u mooie dingen daarin meegemaakt? Bel met 0800-1121. Ron, goeienacht. Dag Lex, goeiemorgen. Goeiemorgen, ja. Wat een uh, mooi verhaal had je. Ik kon het er helemaal in vinden, moet ik eerlijk zeggen. Was, was jij ook zo'n kind? Uh, nog. ik ben het nu nog. <laughs> oh nee, hè? Ja, en en hoe, oud ben je, hoe oud ben je nu? 42. Ja, ja, je hebt het niet afgeleerd. Nee, van, uh, nee, nee, maar, nee, nee. Ik heb ook niet echt uh, de mijling om dus, uh, nee. nee. dat te gaan afvaleren onder Nee. Maar jij kan, kan niet tegen je verlies, dus begrijp ik. Nee, als ik ergens aan meedoet, uh, dan moet ik gewoon weer net praten. Dus. En wat doe je dan als je toch verliest? Want je verliest allemaal. Uh, wat doe je dan? Ja, dan ga ik niet met uh, dingen lopen gooien zoals jij of zo. Maar, maar uh, ja, ik heb er wel even goed de P'd in om het naar nou me zo te zeggen. Ja. En reageer je dan af ook? Eh, uh, soms wel, ja. Dat is niet goed, hè. Hm. Hmm. Hangt hangt er vanaf wat je doet? Nou ja, nou, maar we zeggen geen rare dingen of zo. Nee, oké. Okay. Maar gewoon alleen nou, maar een beetje de pee in. Nou. Ja, ik, heb, uh, ik ben gewoon even een paar minuten niet aan het dat <laughs> ja, Ik de uh, ik even een paar minuten <laughs> en, en een, een, paar paar minuten, minuten, is een paar minuten vind ik helemaal niet erg. Dat is heel gezond. Zeg, en wat voor soort wedstrijden doe jij? Uh, ik heb heel veel uh, meegedaan aan uh, een viswedstrijden. viswedstrijden? Dat is, uh, laten we zeggen, dan wordt er al aan het begin van de week wordt er een water uitgekozen. Laten we zeggen, nee, geen Rijn, dat is een beetje te groot, maar gewoon, gewoon een, een, een mooi water. Ja. Daar kun je dan op inschrijven. En dan uh, is zaterdagmorgen is dan de wedstrijd Nou, meestal begon ik dan een of, op vrijdagavond uh, al uh, met een, een voertje voor te bereiden. Ja. Uh, alles in de auto te doen. En, en, en, ja, dan die zaterdagmorgen naar dat welbekende uh, plek krijg krijgen dus een plek aangewezen en dan begint het vissen, hè, bestanden. En ja, dat zijn natuurlijk prachtige herinneringen. Eigenlijk deed ik bijna elke week wel mee aan een groot concours. En waarom doe, doe je dat? Wat, is daar, wat vind je daar zo fijn aan om mee te doen? Ja, sowieso het vissen is natuurlijk leuk, alleen um, ja, in je eigen gemeente waar ik toen woonde. Ja, dat klinkt dan een beetje arrogant, maar ja, ik vind het een beetje raar om dat over mezelf te zeggen. Maar, laat maar zeggen, ik was een van de betere laat ja. zeggen. maar waarom is dat nou zo raar om dat, da, da, da, daarom doe je toch mee aan een wedstrijd, om dat juist aan de buitenwereld te vertellen, dat je een van de betere, zo niet de beste bent. Nou, daarom denk ik dus ook mee aan die visconcours. Dus we hadden, ja. laat maar zeggen, bij de eigen visvereniging hadden we gewoon... Uh, oh, op die manier, ja, nu begrijp ik, ja. Ja, dus we hadden we gewoon wedstrijden. Nou, dus in mijn eigen gemeente was ik wel een van de betere. En ik ja, vond het voor mezelf een, meer een uitdaging om ook gewoon landelijk uh, eens even te kijken waar ik stond. Hm. Want dat was, was wel erg interessant. En waar stond je? Ja, een beetje afhankelijk van welke plek je kreeg natuurlijk. Uh, maar over het algemeen, ik heb wel wat, uh, wat leuke prijsjes weggehaald. Oh ja. Ja, Praat ja, ja. Nou, echt over uh, ja, wat leuke bedagen. Zoals? Dan sta je daar natuurlijk trots, sta je daar te kijken en dan ga je naar huis en dan vertel ik, moedens de vrouw. En dan. dan, dan, dan, dan, dan maar wat voor, prijzen, hoe, wat voor prijzen geld gaat er nou in de, in de, vis, in de viswedstrijdwereld om? Ja, dan praten we niet toch wel over een paar jaar terug hoor. Uh, de, uh, de euro er nog niet eens was. Uh, de eerste prijs duizend gulden de tweede Zo. prijs. Echt? Waar? Dat vind ik hartstikke veel. Ja, vind ik veel geld. Ja, dat is ook geld. Ik heb af en toe wel wat prijzen mee uh, kunnen nemen. Of ja, dan hebben we ook gewoon, laten maar zeggen, hengels werden het, uh, ja, ja, die kon winnen ja. op, op, van, van de zitkisten of Leefnet, uh, Maar goed, dan praten ja. we echt over prijzen tussen de twintig en de derde plaats. Ja. Uh, maar als je echt bij de top uh, behoort, dan betekent ze van een aardige mee na. En je deed het dus eigenlijk om, om je vrouw te imponeren, begrijp ik? Nee, dat heb ik nooit over doen. <lacht> dat is een grapje. Van je. Nee. Hey, hoe, hoe doe je, wat, wat, wat weegt het dan? Moet je dan de meeste vissen vangen? Of, uh... Ja. De nee, meeste vinger? Uh, nee, uh, niet de meeste. Uh, het gaat echt puur om gewicht. oh ja, tuurlijk. Ja. Dus de zwaarste vis ja. moet je vangen. Ja, de zwaarste vis. En ik vis de meestal op brazen. Ik weet niet of je die kent, van die platte uh, om om het maar zo te zeggen. <lacht> vloerkleden. Uh, ja, die zijn toch wel vrij zwaar. Als je ja, een aantal van je net hebt, dan, uh, dan doe je toch aardig goed mee. Ja, dat snap ik. Hey, en uh, want dat, is, dat, dat is toch gewoon eigenlijk puur mazzel? Gewoon de zwaarste vis ja, van... Uh, dat is toch niet. Dat is toch, wat kan je daar nou op beïnvloeden? Dat is, daar kan je heel veel op beïnvloeden. Dat is trouwens wel een goede vraag die je stelt. Uh, hoe laat Eindelijk. Eindelijk een goede vraag. Hè? <laughs> Gelukkig. Nee, ja. Ja, dat, is, dat is inderdaad wel een kwestie van geluk natuurlijk. Omdat je dat te maken heeft met de loping. Op een gegeven moment nou ja. als je met een mannetje van 100 aan die waterkant komt. Dan moet je dus een loge trekken. Nou ja, stel je voor dat je nummer 23 net uh, trekt. En de wind staat net, uh, laten we zeggen, verkeerd. Hmm. Dan zit de vis ook niet in die hoek. Nee. Dus dat, daar zit wel enigszins een, een, ja, een, een fase van geluk bij. Ja. Maar de uh, hele voorbereiding op zo'n wedstrijd, dat is veel belangrijker. Uh, hoe zit je voeren in elkaar? Um, um, uh, weet je genoeg van het water af? Hoe diep is dat daar? Uh, is dat stroming ja of nee? Wat voor dobber moet ik gaan gebruiken? Dus hmm. en dat zijn allemaal dingen die je van tevoren eigenlijk al moet, moet, moet uitzoeken. Dus wat ik meestal deed was op vrijdag al naar die, water uh, uh -huh. die waterkant gaan en kijken hoe de winst stond. Uh, um, of ze veel riet lag, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En, en, en was je dan ook de enige die dat deed? Uh, ik heb er niet veel gezien op vrijdagavond, nee. nee. Hey, en heb je ook, ook bijzondere dingen meegemaakt... bij uh, het doen van meedoen aan zo'n wedstrijd? Niet per se mooier, dat je zelf vond... maar is er ook wat iets bijzonders gebeurd? Dat je nou, je herinnert? ...zonder wat ik me altijd wel is bijgebleven. Dus, um, ja, dan gaat het weer helaas ook om mezelf. Maar ja, goed, het nou ja. is even niet anders. Nee. Kijk, je zit daar dus uh, een meter of vijf, zes zitten tussen. Hè? Dus, dus je, je zit daar met een mannetje van langs de waterkant... ...en zitten meestal een meter of vijf, zes zitten tussen. Ja. Uh, mijn buurmannen, beide aan mijn linker- en aan mijn rechterhand... ...die visten met een even lange hendel als ik. Dat was 12,5 meter. Ja. Ja, op de trak is hetzelfde voer. Het rare was dat ik ze wel ving en mijn buurmannen dus niet. Nou, dat vind ik toch wel een beetje opmerkelijk. Je ja. praat je dus over, laten we zeggen, een totale oppervlakte van 20, 20 vierkante meter. Ja. Nee, meer. Nee, meer. Hele plaatselijke wind. Ik denk dat dat een hele plaatselijke wind was richting uh, waar ik lag. Ja, maar, ze wel moeten, wel maar, maar ze moeten jou toch wel heel raar aangekeken hebben ook. Nou... Als je aan zo'n wedstrijd meedoet en dan zeker als het gaat om het landelijke gebeuren... dan zitten er wel een paar bij die, die dat niet kunnen mee. Maar ik ben natuurlijk niet zo'n grote man. Ik ben maar een heel klein mannetje. Maar hoe verklaar jij dan het feit dat, ze, dat, die, dat die brasems recht in jouw uh, uh, aas uh, zwommen? En niet uh, Lex, dat is, vijf uh, meter dat verderop? Goed, uh, dat is heel goed te verklaren. Um, ik heb dat geleerd van Henk de Groot. Die woonde in Nieuwpoort. En Henk de Groot is inmiddels overleden. Uh, die heeft mij een, uh, een, uh, een hele goed. Uh, ja, die heeft iets tegen mij gezegd. Want ik ging ook met hem gewoon uh, oh. voetbal kijken. Bij het, uh, nu komt het EK, het, geheim. het EK, Dus ik kwam ook gewoon bij hem thuis over de vloer. Op een gegeven moment praat hij natuurlijk ook over de visport. Hij zegt... Ron, ik zal je één ding meegeven. Ik gebruik dat altijd zolang je vist. als je gaat voeren. Gooi dan gelijk 5 à 6 liter voer erin. Dus niet vier of vijf balletjes wat de anderen doen, nee. Gooi maar gewoon die hele emmer in één keer op het water in. Wat gebeurt er dan? En dat moet je maar eens opletten. Als je ooit eens een keer bij een vis hebt, kijken. Dan zijn, dan zijn de meeste mensen, die vangen al binnen 5 à 6 minuten, vangen ze vis. Maar het zijn meestal kleine visjes. De grote vissen zijn schuw. Dus die blijven eerst op een afstandje. Dus die laten eerst die kleine... Die laten dat voer laten opeten. Maar op het moment als die kleintjes het voer hebben opgegeten, hebben die grote dus geen. Ja, die hebben niks meer. waar uh, uh, je ze mee kan vangen. Maar op het moment dat jij dus een voerplek hebt liggen daar. en de kleintjes zijn volgegeten met hun buik. dan komen de grote. en daarom vind ik altijd die grote brazen. Begrijp je? Ik begrijp het, maar nu weet heel Nederland het. Maar je doet niet meer mee aan wedstrijden. Ik vind het geweldig. Ik vind het ook een heel erg overtuigend verhaal, Ron. Nee, maar het is ook echt waar, dat moet ik wel zeggen. Alleen ja, ik doe het nou helemaal niet meer. Nee, precies. Dus kan je geheim makkelijk prijsgeven. Ik kan me geheim wel prijsgeven. Dus ik hoop dat er Ja, van binnenkort over een aantal weken nog... eens bij jou in de uitzending iemand zegt van Nou, inderdaad, ik zit rond. Het heeft goed voor Bedankt. We gaan het checken, Ron. Dank je wel, in ieder geval. Lekker bedankt en een goede uitzending. Hele goede nacht nog. Oké, Tot. Kijk, dit, dat, dat is natuurlijk ook leuk. Daar mag het ook over gaan. Over een, um, strategieën, bijzondere strategieën om een wedstrijd of een concours te winnen. Ja, daar moeten natuurlijk hele spectaculaire verhalen over te vertellen zijn. Dit is er één van. Um, dus belt u met dat soort verhalen. Hoe heeft u een wedstrijd gewonnen? 0800 112. Maar al die andere onderwerpen staan ook nog open, dat weet u. En Twitter staat volg ik via... Um, als je Casaluna hashtag gebruikt, dan uh, kan ik dat ook lezen. Um, Irene, goeienacht. Goeie. Nacht. Hallo. Je... Onderwijl heb ik liggen bedenken, mijn eerste indruk van een wedstrijd. Oh, ja. En ik was een kleuter en ik stond aan de kant te kijken. Mijn moeder was lid van een atletiekvereniging en een handbalvereniging. Zo. En ik zag haar zo ontzettend fanatiek spelen... <laughs> echt. Heel echt. Mijn moeder was veel fanatieker dan ik. En ik zie dat nog voor me. Ja, dat hoort helemaal niet bij moeders. Jawel, jawel, Moeders jawel, mogen jawel. helemaal niet fanatiek zijn. Jawel, jawel. Dat nee. hoort wel bij moeders. Echt waar? Jouw ja. moeder. Jij bent jouw moeder, maar ze is een beetje rare moeder dan natuurlijk. Ja, maar ik ben zelf ook een hele rare moeder en oma. Dus dat, dat maakt zo? helemaal niks uit. Wat is, wat is er raar aan jou? Uh, nou, ik ben... Ik ben vanmiddag naar Amsterdam geweest en ik heb iemand een liedje voor me laten zingen. En toen heb ik zelf meegezongen. Op straat? Ja, op Wat, -dam. wat zongen jullie? Uh, uh, ik heet Irene. Hoe klinkt dat? Ja. Uh, wat werd er dan gezongen? Good night, Irene, natuurlijk. <laughs> Hoe klinkt dat? Nee, ik doe het niet. <laughs> nee, nee, nee. Maar wel op straat in Amsterdam en ja. niet op straat bij Casaluna. Dat begrijp ik dan weer even niet. Nou, dat vind ik nou raar. Ik heb het al een keer gezongen, maar oh, okay. we hadden het over wedstrijden. <laughs> en in wezen hou ik nee. helemaal nou, het niet van okay. wedstrijden. Nee. Nee. nee? nee. Maar dat ik, is gek. Wacht even, je sta als kleuter stond je, je moeder te bewonderen... die zo verschrikkelijk fanatiek was. Dat vond je ja. prachtig. En hoe kan je dan niet van wedstrijden houden later in de rest van je leven? Nou, ik op school wel. Oh. Op, school, op de lagere school wel. En op de HBS ook wel. En op een gegeven moment in een volleybalteam zitten. Ja. En zulke soort dingen wel. Als het echt om het eggy ging. Maar als het van die strebers zijn die heel kwaad weglopen als ja. ze verloren hebben. Nou, dan zijn ze voor mij niet meer sportief. Ja, ja. Dus daar, daar, haak jij, daar knap jij dan op af? Ja, ik wil best een, een wedstrijd om het echie spelen. Ja. dan ben je ook nog fanatiek. Uh, mm -hmm. Nou, ik, ga, ik vertelde aan de telefonisten nog een ander verhaal. Ja. We waren een keer uitgenodigd door mijn schoonzuster voor een volleybaltoernooi. En dan mocht ja. je ook een familietoernooi indienen. Ja. Nou, wij met het hele gezin vanuit Driebergen naar Rotterdam. En we gingen naar huis. Ik vond, wij vonden er helemaal niks aan, want het ging veel te fanatiek. Met je eigen team ook, bedoel je? Ja, we, een fami familieteams tegen elkaar. Ja, ja. En mijn kinderen en zo, die zeiden van, dit doen we nooit meer. Maar jullie vonden die andere families uh, zo fanatiek? Ja. Echt waar? Ja. Ja, en in onze eigen club ook. En dan kregen we al voor onze duvel, dat we het niet goed deden. Nou, dan moet je bij mijn zoon zijn. Die gaat zo buiten de lijnen staan, oh, bewijzen van. Maar je kreeg, je, je kreeg uh, uh, kritiek van je schoonfamilie? Heb ik uh, ja, ja, ja, steken onder water en zo. En, uh, ik bedoel, ik begrijp het wel. Hun zitten in een wedstrijdsport. Het hele gezin zit in de wedstrijdsport. Okay. En dan nodig je je familie uit. En die doen voor, voor de gein mee. Ik vind dat, trouwens ook dat je schoon familie en je eigen familie ook strikt uit elkaar moet houden. Nee. Dan moet je nooit dit soort dingen gaan doen. Dat nee, is echt verschrikkelijk nee, nee, zijn... gevaarlijk. Nee, dat is niet gevaarlijk. Nee, nee hoor. Nee hoor, helemaal niet. Maar je, leert, maar je hebt ze toch leren kennen op een manier die je helemaal niet zegt? Ja, leuk maar dat vond. wist ik wel. Oh. Onderhuis wist ik het wel. En we hadden met z'n allen gezegd, jongens, dat doen we toch. Als ze hun dat vragen, dan doe je dat. En ik heb nog wel, hoor, dat ik soms fanatiek kan zijn. Maar dan op een ander gebied. Of, of fanatiek, ja. Hoe ga je om met strebers, Irene? Daar hou ik niet van. Nee, maar hoe ga je ermee om? Want de, de maatschappij is vervuld van strebers. Nou, als ik ze goed ken, dan met een lach en een kwinkslag en een geintje. En dan hebben ze al lang door, hoe of ik in elkaar zit. Ja, ja. Ja. Maar met een lach en een vriendelijk gezicht kom je een heel eind. Zo ben jij. Ja, en uh, uh, ja, zo nu en dan een, een beetje te rap van de tong voor iedereen. Te rap? Ja, maar als ze dat niet accepteren, hebben ze pech gehad. Ja, dat vind ik ook. Ja, je moet er je verlies kunnen. Hè? Ja, dat kan ik. Ja, want Irene wint altijd... Nee nee, nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Nee. nee. Nou, uh, wij hebben hem nu even allemaal gewonnen. Ja. Dank je wel. Dag. Goeienacht. Dag. Ik wil nog steeds hè, bellen met verhalen over uh, wedstrijden, competitiedrang. Hoe win je? Hoe win je wedstrijd? Heeft u daar mooie verhalen over? Of uh, misschien heeft u ook wel eens meegedaan aan een concours. Misschien houdt u wel heel erg van liest. Dat kan natuurlijk ook heel goed. U kunt bellen met 0800 11217 tonight.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 So I'll be gone. Don't come ook deze nacht slaan we weer op straks. Save Tonight, liedje van Eagle Eye, Cherry. Um, dan is het nu zeven minuten voor half twee geworden. U luistert naar Kazaluna op Radio 1. We praten over het competitieelement in de mens, de competitiedrang. Hoe vindt u dat eigenlijk? Vindt u dat iets wat je moet toejuichen in mensen? Moet afremmen, moet je afleren? Of is het juist een geweldige kracht of een bron van vitaliteit? Die, die drang om te winnen kom je dat ook in het bedrijfsleven tegen. En hoe werkt het daar dan? Nou ja, er zijn allemaal kanten die het op kan gaan. 0801121. 1121 uh, Albert of Albert? Albert. Albert, dag Albert. Hoi. Hoi, ben jij een uh, wedstrijdmens? Ja. Of, be of ben je ook meteen een streber? Uh, nou, ik vind mezelf in ieder geval niet. Maar <laughs> ja. ja, ik kan, kan me voorstellen dat sommigen dat wel vinden af en toe. Ja? Ja. Want jij gaat wel ver in... Uh... Maar je... Ik hoor het woord streven nooit, maar ik hoor wel vaak competitief en uh, altijd willen winnen. Dat, ja? Uh, ja. Ja. En kan je het ook relativeren? Of, uh, of heb je uh, moeite mee om, om, uh, om, het, om het te relativeren? Nou, ik ja, dat is moeilijk zeggen. Ik, heb, ik, hoef, uh, ik hoef niet per se te winnen. Dat nee? laat ik zo zeggen. Maar okay. als, ik, uh, ja, als een wedstrijd bezig is, dan, dan, dan ga ik er altijd wel voor. Ja, ja. Ah, dat klink, dus, uh, klink, klink, ja, als ik niet win, dan is het niet een ramp. Klinkt behoorlijk gezond en evenwichtig. Ja, ja wat, wat inmiddels voor, wel, ja. ja wat, wat voor wedstrijden doe je? Um, ja, op het moment is het uh, hockey. Ja. amateur hockey En um, ja, daarvoor motorrijden. Uh -huh. Daarvoor weer voetbal. Oké. Okay. Eigenlijk altijd wel wat. Ah, dat, ja. En... Um, en, en hoe gaat het eraan toe bij de hockey? Is dat een beetje een, een vriendschappelijke wereld? Kijk, ik, ja. kijk, ik ga ja. met mijn dochter... Ik ben coach van een team van mijn dochter en van zeven. Nou, daar maak je soms al ja. ouders mee. Ja. Oh, dat wil je niet weten. Soms worden die hun eigen kinderen gewoon verrot gescholden. Dat is enorm, ja, ik, dus maak, e ik maak het zelf niet zo mee hier. Nee? Maar, uh, nee. nee dat, uh, ja, het, het zal ongetwijfeld gebeuren, maar uh, ja, ik heb zelf geen kinderen. Dus dat... Uh, nee zie ik zeker niet van dichtbij, maar ik hoor het ook niet zoveel. Maar het gebeurt bij jullie, uh, bij de hockey, gebeurt het redelijk allemaal keurig en beleefd. Nou, het zal gebeuren. Ik bedoel, er hangen ook posters van uh, om het niet te doen. Uh, schelden ja. tegen de scheids en dat soort dingen. Ja, om als iets te Maar uh, ja, um, en het gebeurt in nee. het vuur van het spel, gebeurt er wel eens wat. Maar het, uh, het loopt eigenlijk nooit uit de hand, mee. Mm -hmm. um, ha ha ha hou je van winnen? En dat is een beetje het probleem. Ik vind het moeilijk als ik echt ook gewonnen heb. Echt waar? <laughs> kijk dat. Nou, dat vind ik ja, nou weer... eens moeilijk meer om te gaan, ja. <laughs> Leg me dus ja. dat nou eens uit. <laughs> nou, kijk, in, in de hockey niet. Ik bedoel, dan is het gewoon een teamsport dat je met z'n allen gedaan en je hebt gewonnen en tien seconden later ben je het vergeten. Ja. Maar in, in de motorrijden heb ik uh, twee keer met een rally meegedaan en uh, ja, in mijn klas al bij gewonnen. Twee jaar achter elkaar. Ja. En het eerste jaar was er absoluut geen verwachting. in het tweede jaar was er wel verwachting. En toen lukte het weer. En toen had ik wel zoiets van, uh, zo, ja, ben oh. ik nou zo goed of heb, okay. heb ik gewoon zoveel mazzelen? Op? Want het ging me eigenlijk helemaal niet zo zwaar af. Ja, dus dan begin je te geloven in jezelf? Uh, inmiddels wel een beetje, ja. En dat is lastig. Want dan moet je je um, bewijzen en waar maken. Confronterend, want ja, ik weet niet. Ik heb het van mezelf nooit zo gezien dat ik zo'n uh, ja, ja. competitief iemand was. Oké. Okay. Ja, uh, waar maar dat, waarom vond je dat dan lastig? Uh, dat die andere mensen gelijk hadden? Ja, het is altijd vervelend. Hè? Ja, nou ja, uiteindelijk is het niet zo erg. Ik bedoel, uh, wat je al in het begin al vroeg van uh, ben je streber? nou ja. ja, ik hoor het zelf niet over me zeggen. En uh, ja, ik denk ook niet dat ik dat ben. Dat ik gewoon uh, dat ik winnen moet ten koste ja. van alles. Want, uh, maar, uh, kom, je het niet. kom je het ook tegen in werk? Het streberig in mensen of de, de wil om te winnen? Um, nee, ik werk hier. ik ben tandarts en ik heb uh, eigenlijk ja, automatisch al op die manier het overwicht. En ja, ja. af en toe tref je even iemand die hmm. een beetje uit de hoogte doet, maar goed, die mogen uh, dan van mij. Ja, precies. Maar goed, als een, ta ja, ja, een tandarts, ja, die werkt toch ook altijd in zijn eentje. Dus je hebt ja. altijd maar. Kijk, je ja. van de tand verlies je natuurlijk altijd. Toch? Ja, ja, goed, dat is iedereen persoonlijke strijd. Hè. En ik probeer ze erbij te helpen, maar uh, ja, het is, het is een constante strijd. Ja. Of, of heb, je je toch ook als, heb je toch ook als standaard iets waarvan je denkt: van, ja, maar daar wil ik wel heel erg hè, of heel erg goed in zijn? Of daar wil ik... Ja, dat heb je wel. Nou ja, in dat wat ik eigenlijk altijd al wilde en dat is het toch weer zo mooi mogelijk maken. Ja, zo, precies, zo mooi mogelijk maken, ja. Ja, en dat. Uh, ja, dat, dat... Dat lukt vaak en dat lukt niet altijd, maar uh, ja, dan is dat wel jammer. <laughs> ja, maar dan moet je je dat bij neerleggen? Maar... Ja, nee, je hebt, niet altijd, je hebt het niet altijd in de hand. Hè. Je, hebt, je bent heel veel afhankelijk van de mensen in de stoel en uh, je bent afhankelijk van uh, um, nou ja, wat je in een bepaalde situatie kunt. Ja. En ja, uh, het is niet altijd het beste wat je... Nee. Goed. Je bent niet altijd de beste, laat ik het zo zeggen, in elk onderdeel van het vak. Nee, nou ik nou kan me voorstellen, door wedstrijden te doen, en dat dus mee ja. te maken... Kan je, dat, kan je dat trainen, als het ware, dat leren. Gewoon, niet te, gewoon je, ook, dat je ook verliest, dat je soms, ja. soms verliest en niet altijd ja. wint. Ik kan me voorstellen, is het dan zo dat je, dat, dat je daar uh, van die ervaring... als amateur, hockeyer of, of motorrijder gebruik maakt uh, als je uh, tandarts bent? Of is dat, gaat dat te ver? Deze uh, nou terror? ja, wel van het besef dat ik uh, toch wel competitief ben. En, en, en dat het er niet altijd om gaat om te winnen. Dus het ja. is wel, ja, in die zin wel, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Want dat heb je dan toch, vind jij toch, dat je hebt, hebt dat moeten leren? Je vindt dat je dat moet leren. Is nou, ik heb dat de laatste paar jaar geleerd. En ja. Oh. <lacht> Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Uh, nou ja, ik ben eerst een, uh, de juiste vrouw tegengekomen. En oh. die uh, eigenlijk ook een beetje dwingt naar jezelf te kijken. Oh. En, uh, dus je vrouw uh, heeft gewonnen. Ja, ja. Ja, dat is toch geweldig? Ja. Want daar ging je dan opeens wel naar luisteren. Ja, ja. Mooi. vind ik wel heel erg. Ja, mooi. want zij oordeelde niet. Ja. Dus zij vonden het gewoon goed? Huh. Ja. Ja. En dan hoef je niet eens? Dan hoef je opeens niet meer? Dan hoef je niet meer. Ik nee. <laughs> nee, geloof dan zijn we eruit. Ja. <laughs> Albert, ik vond het erg leuk. Nee, we zijn op een, een mooi punt aangeland. Oké. Okay. Ik dank je wel en de groet aan je vrouw. Ook oh, bedankt. Ja, Dat doe ik. Dag. Dag. Kijk toch een heel verrassende uitkomst. Van zo'n uh, kleine ontmoeting in de nacht om half twee. Meneer Hoekstra, goeie ja, uh, nacht. Ja, goede nacht. Met Hoekstra uit Ferwet. Is in uh, Friesland. Ben jij iets van zeilen? Nou, ik heb het één keer gedaan. En toen vond ik het wel spectaculair. Om in, toen, toen vond ik mezelf heel erg goed om in de trapeze te hangen. Want er stond een uh, yeah. flink windje op de, de Loosdrechtse plas. Maar ja. dat was stoerdoenerij, want ik, weet, ik, kan, kan, ik, ik heb het dus maar één of twee keer gedaan. Maar ik vond het wel heel leuk. Als, als er een wind ja. is, vind ik het leuk. Ja. Weet je nog wat voor je in zeilen? Ik heb één keer op een hele mooie boot gevaren. Ge, Wat was dat nou? Valk. Ramping. Ja, een valk heb ik ge ge gevaren. Maar is er is ook nog eentje die nog bijzonderder was. In uh, Snake. Maar daar nou weet ik even de naam niet meer van. Maar, dat, maar ik, ik heb ook op een valk. Het was op, op Loosdrecht. Ja, was het een valkje. Ja, ja, Vond ook heel dat mooi. Ja, ja, huh? ja. Is dat de mooiste? Ja, ja. Azeil is een prachtsport. Uh, ja. Hij is heel veelzijdig. Je, uh, ja, je, je zit met wind en water. Ieder golfje pik je... Uh, je moet je techniek moet je goed onder de knie hebben. Je moet tactisch moet je goed uh, wezen. Ja. Je moet het wedstrijdreglement moet je kennen. En uh, ja, als je een andere zijn botel aanraakt, dan ben je wezen bij jou fout. Tuurlijk. Terwijl je met voetballen, nou, uh, ja, dat is vrij lichamelijk allemaal. Ja. <laughs> ja, ja. Ja. Ik, even kijken, uh, mm -hmm. ik werd verliefd op de Vignal, ik zal er niet over uitwijzen, het is een hele oh. mooie sierlijke eenmansboot. En over... Oh, wacht op... even, ben je een eindselganger, ben je iemand die het eigenlijk het allemaal het liefst in zijn ja, eentje Ja juist, ja. Ach, lastig hoor, zo'n zo, zo karaktertrek. Nee, dat is helemaal niet lastig, dat nee. is heerlijk. Als je maar in je eentje in je boot zit. Ja, nee. Maar het... Ja, Je doet het zelf. Uh, je kunt niemand de schuld geven. En, uh, nee, daar heb ik nooit geen moeite mee gehad. Nee. Ik wou dat juist per ja. se. Ja. Nee, dat begrijp ik wel. Ja. Wat voor werk doe je? Mag ik dat ook vragen? Ik ben uh, bouwkundige ben ja. ik geweest. Ik ben nu al, al bijna 65. Oké, okay. je bent klaar. Wat zeg je? Je bent klaar. Nou, ik hoop het nog niet. Maar ja, ik ben ja. uitgewerkt. Met werkt, maar ja. ik ben er wel bezig hoor, met, met ontwerpen. Ja, dat ja, okay. gaat er nooit uit. Maar als, als, als ontwerper voor gebouwen ben je toch juist, moet je hier toch juist een teamspeler zijn? Jawel, maar dat, dat, dat kunnen juist die eindselgangers in Vinjallen die kunnen zich heel goed voegen in een teamsport. Ja? Ik heb wel met, met anderen, die hadden dan uh, geen, uh, geen fokkemaat, die was ziek of die kon niet. Hm. En uh, ja, dan was ik wel goed in uh, ook in trapeze hangen en fokkenmaat wezen. Dan wou ik nooit wou ik stuurman wezen. Oké, okay. dus je kan je ook heel dienstbaar opstellen. Ja, juist, dat is het precies, ja. Maar komt dat, zeg je met zoveel woorden, omdat je heel goed weet... wat er moet gebeuren als je in je eentje mag bepalen wat er gebeurt? Kan je, als je ja. Dat, ja? ja, denk ik wel. Want onderling, tussen al die vignalzeilen, was ook een hele hechte band... Ja. Want je zeilt alleen die wedstrijd en ja die wil je toch delen met iemand. Dus daarna die wedstrijden kom je bij elkaar. Ja, ja er is tussen alle Friesen een hechte band. Wat zeg je? Er is tussen alle Friesen een hechte band. Ja, maar ook in, in, bij die Vinaldseilers in, in Loosdrecht had je een club. Ja. Die, die hebben diezelfde band. Ja, ja. Je brengt elkaar boten naar het wedstrijd waar water en... Eh, ja, en in die tijd uh, was, werd er nog veel gedronken. Oh jongen, dan bleef je, bleef, bleef je lang hangen. Hm. Tafels vol met bier en er werd er nog niet zoveel gecontroleerd. Want dat is eigenlijk de, de andere kant van sport, hè? dat het echt verbroedert. Ze zeggen wel dat het verbroedert. Ja, ja. Maar je hebt twee kanten volgens mij van sport. Dat het aan de ene kant juist het fanatisme en de strijd en haat en nijd voedt. En aan de andere kant verbroedert het. Het doet allebei, ja, toch? Dat, ja, oké, okay, maar dat is net... Ja, dat voetbal, dat loopt... De, de, de, de spuig gaat uit. Ze hebben het dan wel over bonussen van uh, bankdirecteuren... van 2,2 miljoen. Maar die voetballers, die verdienen 20 of 10 miljoen. Ja. Begrijp je om dat tegen die bal aan te trappen? Ja, ja, ze zijn wel goed in hun... Uh, ja, maar dat is niet helemaal bak... wat ik bedoel, natuurlijk. Wat zeg je? Dat is niet helemaal wat ik bedoel. Maar wat bedoel je dan? Nou ja, dat is natuurlijk toch een. een ja, je kunt wets, het doen van wedstrijden en het hebben van competitiedrang. Dat heeft gewoon twee gezichten. Ja, oké, okay, dat ben ik met je eens. Ja, aan de, de ene kant is wel goed vijf... en de andere kant is niet goed, zou je zeggen, ja. toch? Oh, nou, weet ik niet of dat slecht is. Hoe zie jij dat dan? Als je, als je vaart, dan vaar je dat is een schepse Dan vaar je met mes in dek. Ja. Ja, ja. Uh, snoeihard en uh, ander moet ze aan zijn regels houden. En dan ben je, ja, keiharde concurrenten van elkaar. Ja, precies. Als de gouden wedstrijd is afgelopen, dan, dan ben je weer een, een, een, een club uh, ja. Ja, die verliefd is op diezelfde boot. En die er gek van is en die graag uh, wedstrijd wil varen. En... Maar even heb je de drang gehad om echt die anderen gewoon te verslaan. En wat ja. zegt dat dan? Wat is dat dan voor soort drang? Dat is die drang om te winnen. En, en, en, en dat, dat is een gezonde drang. Element. Ja, ja. ja, is dat, een is dat iets wat, wat, wat je... Levert dat je iets op, zeg maar, om er even aan toe te geven? Ja, natuurlijk wel. En wat dan? Want jij bent op dat moment ben je de eerste geworden... en op dat moment ben je de beste. Ja. Er zit al de, onze hele maatschappij zit er vol van, van prestatiedrang. Ja, precies. Dat ja, dat, daar ben ik ook bang voor. Ja, ja, oké, okay, ja. Maar... Uh, heb jij heb kan, jij mooi, in, of... dat, in, dat, in dat wedstrijden ja? kan je mooi die drang kwijt. kwijt okay. Van ik wil de beste wezen. Ja. Om je in de maatschappij rustiger op, de, op oh. te stellen van... Uh, ja, nou, we moeten een team werken, moeten we doen. Okay. En, Want dat is wat je vindt dat, zoals mensen in de maatschappij... In de sport mag het, moet je daar, mag je eraan toegeven. Maar in de maatschappij moet je het uh, uh, ja, toch... Ja, dan moet je soepeler zijn. Dan, dan ja. moeten, het allen, moeten we het met z'n allen moeten doen. Is er veel strijd tussen architecten, bouwkundigen? Ja, maar daar heb ik me nooit mee bemoeid. Nee, er zit een eentje in de boot. Ik was maar een klein yogi en ik speelde er nee. niet zo mee in ah, het, het hoger Rijken-End. Ja. Heb, en... heb jij uh, um, uh, mooie overwinningen behaald? Of op een bijzondere het manier? hè? Dan... Huh? Ja, ja, precies. Of... Ja, nou ja, daar wou ik het juist over hebben. Dat waren twee hele typische wedstrijden. Ja. En de ene was in Warkum, dat was. Uh... Ja, het was echt hoog zomer. en toen we er naartoe voeren, toen ja, stond er nog wel een beetje wind. Maar op het heetst van de dag, ja, dat was een uur of twee, drie moesten we starten, was er bijna geen wind. En ik had ergens in een boek gelezen, tussen uh, land en water, dat trekt het altijd. Ja, er is altijd een beetje wind staat daar, de wind draait dan ook een beetje. Mm -hmm. Dus wij zijn gestart. En ik dacht, ik moet naar die wal toe. Wat de gek snelste, is voor een zeiler, ja. De snelste weg om daar te komen, dat was terug te gaan. En dat heb ik gedaan. Heel, heel onlogisch. Ja. Maar ik pakte die wal en ik voelde de wind al. Ik dacht, ja, dit zit gebakken. Honderden meters lag ik voor. En die anderen die lagen stil bij elkaar in het meren. En die konden geen kant uit. En ik had een redelijk gangetje. Meesterlijk. Ja, ja, ja. En die andere, dat was in Lemmer. Daar waren ook jongens uit Leuwsdijkrecht, waren er ook bij. En ik had een uh, niet zo'n goede start. En dan kan je twee dingen doen: afproberen je omhoog te vroeten, door goed te zeilen, goed te kruisen. Maar ik denk. Of een extreme slag te doen. Ik denk, ik doe een extreme slag. En er was een lange, hoge zeedijk. Ik denk misschien. Is daar de wind anders? Ik zeil naar, dat, naar, naar die dijk toe. En inderdaad, de wind was anders. Dus dan, dan ik las, direct lag ik direct vooran, zonder moeite te doen. Nou ja, en de volgende, de volgende ronde ging iedereen daar natuurlijk naartoe. Maar ondertussen... Ja, ik lag al vooran. Ja, je moet soms dus iets geks doen. Ja, maar... Voordat ik die boot onder controle had, uh, en toen had ik nog niet zo'n zo snel schip. Want ik had een, die, die, een, uh, een hele snelle, vooral met licht weer, van mm. Theo de Jong. Dus een oude schip, de 401. Maar daarvoor had ik een. een ja, een tweedehands hwm bak Nou, die stond bekend dat, dat, dat, dat ze niet snel waren. Nee. Nou, joh. Zo klinkt het ook. Wij lagen altijd achteraan. Maar <laughs> dat, toen hadden we net zoveel lol. hoor. <laughs> Ook dat is mooi. Hey, hey, bestaat de Pampus als boot? Is dat een boot? Ja, zeker. Dat, ja, dat was het. Hoe, hoe, hoe, daar, hoe, hoe, hoe, daar heb ik, ik, ik in gevaren. Nu weet ik het ja, wel. Is, oh, dat is een schip. Dat zei ik, ja. Dat is de ja, mooiste. Dat is de beste. Oh, jongen, is, oh, daar hebben ze ook een hele grote club hebben ze. Ze ja. hebben net 50 of 70 jaar bestaan hebben ze ja, gevierd. Daar heb je er toch niet zoveel van, van die Pampussen? Vergis ik me. Oh, ik meen dat ze iets van 140 al hebben. Nou ja, dat vind ik niet zoveel. Ja. Nee, ja, maar nee, dat, okay. is, dat is verreweg de mooiste boot natuurlijk, hè? Ja, als ik geld zou hebben en. Uh, ja, dan zou ik nog in, in de pampers willen vallen. Ja, zie je. Ik wist het al. Gewoon hey, oh, goed. Oh, een prachtig schip. Ja. Zelf <laughs> maar eens een pamperszeil zeil erop. Hij wordt lyrisch, hij wordt gek. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. Nou, misschien ze daar mee. heb je ook in dat hele oude schepen. Die, die, die, die, die varen nog mee in... Uh, die zijn net zo snel als, als die nieuwe schepen, Ja, hoor. ja en dat is natuurlijk extra trots. En dan is het ook nog eens oud en dan doet hij het toch nog heel goed. Ja, en dan ben je ja. een ja. opperste zijde. Ja. Um, ik vond het erg aangenaam om even met je te overleggen. En ik weet dus ook dat tussen land en water trekt het altijd. Ik zal het niet ja, vergeten. Ja, ja. Oké, okay, ja. ja nacht bedankt. nog. Ja. Dag. Ja. De maan gemaakt Waar ben ik op deze foto Ik heb een rups aangeraakt Kijk eens wat een oude auto Auto rijden met mijn zoontje Hij helpt me bij het werk Autorijden met mijn zoontje. Hé hey papa, wat ben jij stier? Ik gezien, het is groen dus waarom stop je? Auto rijden met mijn zoontje. Hij helpt me bij het werk. Auto rijden met mijn zoontje. Hey, papa, wat ben jij Stil? Alles gaat zo snel Alles gaat zo snel Ik wil wel meerijden met uh, Mondo Leono. Dat is eigenlijk Leon Giese. Auto rijden met mijn zoontje. Op zijn website heeft hij genoteerd: ik ben Leon Giese. Aangenaam. Filmmaker, muzikant en verhalenverteller. En in Mondo Leone probeer ik deze kanten van mij zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Dat is natuurlijk. Dat is heerlijke nachtmuziek, toch? Dit. Het moet een beetje denken aan de nacht van Henny Friend. Dit, dit plaatje had daar ook. Helemaal niet uh, misstaan. We hebben het over een competitiedrang. Dat onverbeterlijke element in mensen. Nou ja, je kan er ook iets goeds aan hebben. Het uitzicht in de sport, maar misschien ook wel in de maatschappij, in je werk. En uh, hoe ervaart je dat? Wat betekent dat 080112? Nou, je kan nog tot twee uur bellen. Daarna komt de nachtzuster. Dan gaat het weer over hele andere dingen. En dat is allemaal naar aanleiding van de Frans Liest Internationale Piano Competitie. Frans Liszt die zelf natuurlijk eigenlijk ook gewoon de beste pianist en componist was van de hele 19e eeuw. En eigenlijk daarin gevangen zat. Als je die brieven liest, dat is dat heel erg mooi. Die, hij was wel heel erg goed en hij was wel een wonderkind en hij werd wel overal ontvangen. Maar hij vond het toch ook een soort gevangenis om dat te moeten doen en niet goed begrepen te worden. Dus op een gegeven moment is hij ook maar gewoon heel anders gaan schrijven als componist en anders gaan spelen. Of heeft hij zich teruggetrokken uit die wereld. Dus het kan ook hè, dat willen winnen en dat willen de beste zijn... en veroveren, dat kan ook een soort gevangenis zijn. Deze overweging. Ik krijg een tweet van Marco. Beste Lex Bolmeier, Ik ben een slechte verliezer, dus competities zijn niks voor mij. Sorry, hoe zit het eigenlijk met jou? Dat heb ik aan het begin van dit uur, geloof ik, al een beetje verteld. Ik heb dat afgeleerd. Om, tegen, om niet tegen mijn verlies te kunnen. Nu, nu kan ik ontzettend goed tegen mijn verlies. Maar het enige waar ik dan nog wel moeite mee heb. is als mijn dochter verliest. op zaterdagochtend om, om half negen. in de kou onder het nulpunt. en dan met 8-0 of zo. En dat je denkt: wat sta ik hier te doen? Daar heb ik nog wel eens moeite mee. Um, maar ik vind zelf dat ik, dat ik. Ik vind het een soort noblesse hebben. Dat je tegen je verlies kan. Ik vind dat je alles moet geven om te willen winnen. En dat zodra inderdaad het fluitje gaat van het laatste... dat je dan onmiddellijk op moet staan. En, uh, en dat heel eervol moet doen. Dat vind ik een soort, ja, dat vind ik een soort klasse hebben. Rick, goeienacht. Hey, goeienacht. Ja, hallo. Ik hey, vind het is leuk dat je bij. Oh, ik bel jou natuurlijk. Ja, dat is ook goed. Dat is weer een competitie natuurlijk. Maar, uh... ben, jij, ben jij erg competitief? Ja, behoorlijk. Ja. Oh, jee. Ik, uh, maar ik, ik, ik bedoel, ik, ik zit hier nu uh, op de bank. En uh, een goede kameraden van mij zit al op de andere bank. Ik heb er twee banken, want uh, voor we uh, ruzie over krijgen. <laughs> maar wij zijn altijd competitief over uh, muziek. Oh ja? Wat voor muziek? Om te raden wat voor platen hebben, Niet eerst te weten uh, ja. welk nummer er is. En... Echt waar? Ja. Wat kinderachtig. Vind je dat kinderachtig? Ja, dat vind ik kinderachtig. Maar, maar wat maakt het uit? Als het om muziek ja, gaat. Gewoon, nou, maar de mensen in competitieve tijd houden erin om elkaar een beetje uh, uh, ja, op, op te, op te kikken of zo. een beetje te stangen en het beste, het beste uit de ander te halen, zogenaamd. Ja. En over welke muziek gaat het dan? Ja, alle muziek. Want uh, je hebt dat, dat programma wat hier uh, op uh, de andere zender is. Hoe uh, hoort het? Ja, uh, nou, dat weet ik niet. De luister ik natuurlijk naar. NU2 is. Ja. En dan hebben ze altijd van die uh, plaatjes plaatje van. Uh, en moet je raaien, wat, wat noem dat het is? En, en de artiest erbij. Dus gewoon uh, als, als eerste weten wie het is. En dat doe jij met je vriend? Ja. Moet ja. je mijn vriend even hebben? Die zit hier naast. Nou, vertel maar. Ja. ja, geef maar even, ja. Hé, hey, hallo. Hey hallo. Hoe heet je? Herre. Herre. Zeg, Rick ja. is veel beter dan jij, hè? Nou, behoorlijk. Ja? Hij vliegt altijd, hè? Hé, hey, maar... Meestal vlieg ik. Maar niet altijd. Hé, hey, maar... Dat is altijd. toch... Dat is toch... Hé, hey, je vliegt altijd! Herre, dat is toch ontzettend irritant? Dan kun je Wat... toch niet zijn vriend blijven? Waarom? Ja, dat is wel iemand die altijd beter wil zijn dan jij. Dat is toch geen vriendschap? Waar slaat het op? Als iemand, dat ik beter beter, ben. Als iemand uh, denkt dat hij beter is of beter is, maakt het toch niet uit. Echt wel. Hij baalt altijd als je Is het zo, heren, baal je echt? Nou, een beetje. Ja. Nou, je lullen. Nou, het wordt een gezellige nacht nog. Wat gaan jullie nog, wat voor een vreselijke avond. Ja. Nee, maar Herre, vind je het belangrijk, dat soort dingen? In, in jezelf of in anderen? In ik je wel. <laughs> ik niet. Ja, ik wel. Nee, dat is een hele gezellige vriendschap. Zeg. Acceptatie is een groot ding. Ja, dat vind ik ook. En jij, jij, jij bent beter in accepteren, denk ik, of niet? Ik ben bang voor... <laughs> oh, en ja, goed. Hey, ik wens je nog een goede nacht. Dank je wel. Jij win. ook. En niet verliezen, hè? Ja, ja, ja, ik heb <laughs> mooi <laughs> Dat is een spellen weer. Kijk, nou is de vraag, wie heeft hier gewonnen? Rob, goedenacht. Hi. Hé, hey, hallo. Wat was er voor, dit voor gesprek net? Wat zeg je? Ik zeg, wat was dit voor gesprek net? Nou ja, ik denk dat ze wel een biertje op hadden. En dat ze het ook wel een leuke sport vonden. Ja. om te kijken, ja, en, en, en, zoiets. En, ik weet niet helemaal of het... Of het of, ik denk dat het gemengd was. Half serieus, half niet serieus, maar dat het ook een soort spel was. Ja. Ga ik en, het weer over serieuze zaken hebben? Jij wil het... Nou, dat hoeft helemaal niet. Ik vond het ook leuk. Ja, ik ga het over het serieuze spel of, van risk. Dat is heel serieus, ja. we nee, moest even aan jullie competitie, uh, nee. de, de ervaring van competitie... moest ik in school meewezen verhaal te binnen. Ja. jaren, jaren geleden... Uh, waren we op een oudejaarsnacht bij mijn ouders, uh, ik zeg wij, uh, mijn vrouw en ik, ja. uh, samen met mijn vader en moeder. En uh, we speelden dan op oudejaarsnacht uh, een uh, spelletje Risk. Ja, dat is echt een goede avond om een Risk te spelen, een ja, dan moet je me later nog eens een keer vragen. Want dat weet ik achteraf niet meer. <laughs> uh, en mijn vader was, uh, is altijd, uh, bloedserie was altijd bloedserieus in het spelletje spelen. Ja. En mijn moeder was gewoon een gezellig ja. Er uh, Zijn hele, hele huwelijk op kapot gegaan op deze dit soort verhoudingen? Nee, de huwelijk is niet kapot gegaan. Die zijn uh, tot hun laatste uh, snikken bij elkaar gebleven. Oh, dat is mooi. En uh, dat, dat is alleen maar uh, mooi. Alleen. Uh, Wij speelden een spelletje rusk en, uh, en mijn vrouw en ik zaten er gewoon bij, uh, ja, we, we deden ons uh, spelletje, we een paar kleurtjes en, uh, ja. en uh, dan vertelden we de hele wereld. En mijn vader kon me niet begrijpen waarom mijn moeder bepaalde strategische dingen deed. Nou, die deed ze ook niet. Ze deed me wat. <lacht> ze deed me wat. <lacht> <lacht> en... Uh, mijn vader werd er op een gegeven moment, na een uur of ander over spelen, uh, zo boos over. Ja. Hoe kun je dat nou doen? Wij hebben toch een alliantie, want zij willen Amerika hebben, of Kanjaska, of weet ik veel, uh, <lacht> wat er allemaal te koop is. En, uh, nou, we werden daar zo flauw van. Mijn vrouw had nog het besef, die... Uh, Klapte dat, uh, die het hele bord met al die uh, steentjes op. Klapte dat in elkaar, gooide dat in een doos. En zei: Van, jongens, als je de jongen begint, <laughs> laten we daar naar bekijken. Zo. <laughs> so. Dus over competitie. Ja. Yeah. Je kunt het op, uh, op het niveau van hoge sport beleven. Ja. Yeah. Je kunt het ook op. Uh, uh, rust begeven. en misschien wel bij mensen erg je niet. Ik weet het niet. Nou ja, de, met, met, met, met mensen erg je niet kan het heel goed Zeg, En, en eh, lek je meer op je moeder of op je vader? Ja, ik, uh, dat is weer zo'n mengeling antwoord, en, maar ja. dat is ook een antwoord. Ik, ik, ik uh, zit er dus weer tussenin. Maar je hebt dus soms wel dat je ook echt denkt van ja, en nu uh, zal ik. Uh, altijd, laat ik zo zeggen, ik spel altijd om te winnen. Ja. Maar ik. Uh, ik treur niet van het verlies. Nee, oké. Okay. Je, ja, je bent echt... Jammer. Alles maar een gezellige tijd hebben gehad. Ja, erg redelijk wel weer hoor. Ja, misschien ik niet nooit... of het redelijk is of niet, maar... Leer uh... je, je dat in je werk ook? Uh... Wat doe je voor werk? Ja. We ja. Hebben, we hebben natuurlijk niks aan types als jij, hè? We hebben veel meer aan mensen die echt gewoon de goede en de beste willen zijn. Die helpen de maatschappij vooruit. Is dat zo? Ja, dat denk ik wel. Die weten ook geen lijn te trekken. Nee, maar je kom je wel verder. Precies het omdat, het ja, precies omdat je geen lijn trekt. Maar dan ga je aan voorbij aan die lijn. En dan ga je dus nog verder. De, ja, komen, of... van, dan kom je verder. Hoe ja. kom je erbij? Hoe kom je bij dat, dat, die conclusie? Nou, omdat ik denk dat dat mensen zijn die echt iets, iets, iets willen... en dan nog, nog um, ja, niet redelijk blijven... maar dan juist dus iets tot stand weten te brengen. Nou, als je nou eens voor je ogen houdt... elke keer als je iets doet, wat is het doel? Ja. Wat is je doel? Winnen? Ja, oké. Okay, okay. Voor vraag is dan: hoe bereik je dat? Ja. Met een stijve kop? Soms. Nee, Slim. maar vaak ook niet. Slim zijn, slimme strategieën bedenken, uh, hoe dan ook. Precies, precies. Ja. Dan uh, naderen we elkaar weer, uh, weer meer. Oké, okay, gelukkig. Want dat is: dat is zo, het gaat dus om de manier waarop je wint. Ja, natuurlijk. Ah, oké. Okay. Wat heb ik, wat heb ik om, een, uh, om een stoere jongen te zijn en, en, en, en, en uh, een te houden en uh, zeggen van ik heb gelijk en uh, ja. uiteindelijk, aan het eind van de dag sta ik met uh, lege handen. Ja. Wat heb ik er aan? Niks. Dus wat heb ik eraan om, als het mogelijk is, of niet als het mogelijk is, maar als het noodzakelijk is, iemand een lunch aan te bieden en, en, en, en weet ik veel wat... even lekker uh, uh, uh, over sociale dingen te praten... Hm. vragen hoe het met zijn hond is... En, en, en, en meer van dat soort dingen. Als ik daardoor iets kan bereiken... Ja. ga ik het niet laten. Nee, dat begrijp ik. Nou. Slimme omwegen. Maar uiteindelijk wel om te willen winnen. Dus, dus het gaat niet om die drang per se... maar om de manier waarop je het... Um, ja, gaat, in mijn geval gaat het om de manier waarop. Ja, precies, dat begrijp ik. Nou, maar de, lijf... de manier waarop hij vrouw dat deed... die klapte gewoon het hele bord ja. ineens in elkaar... van, hup, hup, jongens, weg. <laughs> op op de zouten. TV. Op zouten ermee. Heel goed. Opzouten ermee. Ja, uh, onvergetelijk. Rob, ik dank je voor deze hey. bij bijdrage. Goeie uitzending. Ja, dank je wel. Die uitzending is... Uh, um, die duurt nog vier minuten, exact. Maar... Ik wil ook graag nog even met Maria spreken. Dag, Maria. Hallo, Maria. Huh? Ja, ik hoor wat. Ik ben er. Ja, ik ook. Gezellig. Oké. Okay. Ja? Nou. Uh, nou, ik heb het dus een beetje aangehoord allemaal. Ja, en, um, ja eigenlijk uh, heb ik een, een, een, een stelregel... Uh, bij wat voor spel je ook, uh, aan wat voor spel je ook deelneemt of wat voor competitie, mm -hmm. het gaat eigenlijk helemaal niet om het winnen, het gaat gewoon om het meedoen. Ja, is dat echt, is dat echt zo? Ja, dat vind ik wel. Vroeger dus... had je wel, nee, dan werd je geroepen om een spelletje te doen en dan liep er iemand en ja, zullen die ook. Even? Nee, want daar heb ik geen zin in met die. Nou, het is toch niet leuk voor zo iemand dat hij daar niet mee mag doen? Nee, natuurlijk niet. Het is vreselijk. Ja. Ja. Maar hoe, nou, hoe, heb... hoe, wat ja. moet je doen om dat, om dat te kunnen uh, naleven, die stelregel van jou? Er is overigens een, uh, een uh, muziekcompetitie, het Prist prinses Christine Concours... die exact dit als uh, stelregel heeft. Hè. Het gaat niet om het winnen, het gaat om het meedoen. Ja. ja. Maar hoe, hoe doe je dat in het dagelijks leven? Hoe doe je dat in het dagelijks leven? Nou, ik heb een nichtje die heel graag spelletjes speelt. Ja. Oh, maakt niet uit wat spelletje, mensen zeggen je niet. Of Halma of uh, Schule, weet ik veel. En dan is het van. Goh, uh, jij wint altijd. Ja. Ik zeg, maar het gaat toch niet om het winnen? Het gaat gewoon om gewoon een gezellig spelletje te doen nee, samen. maar jij wint altijd. Vaak wel. Dus jij wil eigenlijk altijd ook winnen van dat arme nee, meisje? Nee, dat, dat lukt gewoon zo. <lacht> ik doe het er niet om. Ja, daar geloof ik zo langzamerhand echt helemaal niks meer van, Maria. <lacht> nee, nee ik, doe het, ik doe het er niet om. Maar ja, maar als, over... ik, als, ik, als ik ergens... Ik heb ooit gevolleybald en daar was ik best wel fanatiek in. Ah. Maar... Uh, dan, dan gaat het ook om het samenspelen. Ja, dat is ook wel zo. En het, gaat ook wel zo om, het gaat ook natuurlijk om het meedoen en het gaat niet om het winnen. Maar het is zo moeilijk om dat voor het oog te blijven houden... als je zo graag wil winnen. Ja, oké. Okay. Maar ja, kijk, bij, bij, uh, bij gezelschapsspelen gaat het gewoon om de gezelligheid, toch? En als je dan wint, oké, okay, ja, leuk. Kijk, dat, dat vind ik ook wel. Maar ik, wil, ik ben eigenlijk ook wel een type dat eigenlijk altijd wil winnen. Moet ik je bekennen. Oh. Maar alleen, ik zal het maskeren. Dus ik, ik, ik beaam jouw stijlregel. Ja. Het gaat om het meedoen. Niet om het winnen, maar ik zal stiekem toch echt gewoon... in alles altijd proberen te winnen. Nou, ja, dat geef ik nu wel. Het is dus een bekentenis om één minuut voor twee. Dus ik, kan het jou, ik heb het alleen tegen jou gezegd. Je moet het voor jezelf ja, houden, ja? Ja, oké. Okay. Okay, ik, ja. ik ben nog steeds het jongetje dat niet tegen zijn verlies kon namelijk. Oh. Maar goed, het gaat om het meedoen. En ik, doe ook, ik heb ook leuk meegedaan vanavond. En jij ook. Ik dank je wel. Ja. Okay. En we hebben allemaal gewonnen. Dankjewel. Ja, het is nog waar ook trouwens. hoor. Goed, gauw naar morgen. Zometeen natuurlijk de nachtzuster met Astrid Thiel. En die gaat ook echt heerlijke gesprekken voeren met u. Morgen is uh, bij heel de gast de regisseuse Ola Mafalani. Er is een nieuwe voorstelling bij het Noord-Nederlands toneel. Theresias, dat gaat over een gesprek in de nacht waarin blinden en zienden omzwervingen maken langs mythes. De staat van blind en ziend zijn en de heimwee naar leegte.